Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voetballer Quincy Promes wordt ook verdacht van drugsmokkel en huiselijk geweld... melden bronnen aan Nieuwsuur. Hij zou synthetische drugs naar Australië hebben gesmokkeld. Promes werd al verdacht van poging tot moord op zijn neef. En het bewijs voor de nieuwe verdenkingen komt van Promes zijn telefoon... en van versleutelde berichten die de politie heeft onderschept. Promes zou ook twee vrienden op zijn neef hebben afgestuurd... die hem 20.000 euro boden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 pestgedrag en bedreiging. Rafaela zegt zelf in de krant dat ze zich daar niet in herkent. Er komen minder Oekraïnse vluchtelingen naar Duitsland. Nu komen er ongeveer 2000 Oekraïners per dag aan in Duitsland. Een half maart waren dat er zo'n 15.000. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Fezer, in de Rheinische Post. Ze verwacht dat de meeste vluchtelingen uiteindelijk weer teruggaan naar Oekraïne... maar dat sommigen zullen blijven als ze werk kunnen vinden in Duitsland.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 Die heeft gewoond ja, ha, verbleven. Verbleven, <laughs> ja. tot 1958. Meneer uh, Pompen kreeg een aanbod van de gemeente Bloemendaal. om uh, dus een stuk grond te kopen voor 6 euro per vierkante meter. En de gemeente Bloemendaal veronderstelt dat meneer Van Vliet niet het vermogen had om het uh, te kunnen aankopen.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 En daar heeft eh, daar hij dan gebleven, zeg maar. En hij is ook in stand van overleden. Hij heeft twee zoons, die wonen in Haarlem. Dat zijn ook kunstschilders. En die hebben de, de, de taak overgenomen van zijn van, vader. Van zijn vader, ja. ja.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 En kun je ook gewoon, eh, als je gaat zoeken in het Noord-Hollands archief, kom je ook die foto's tegen. Ja. Maar nou even terug naar uzelf. Hoe, hoe bent u zo terechtgekomen? Want volgens mij bent u er al heel lang mee bezig. Ja, ik ben, ik ben al, bezig vanaf 2000. Nou ja, toen ik een jaar 14 was, zeg maar. Ja. Uh, toen gingen de waterlijnduinen in, uiteraard. En toen vonden wij gigantische hoeveelheden munitie altijd... Dat was toen ja, nog. Was dat, was, wat deden jullie ermee dan? Nou ja, er... met name het vroeger mee naar huis. En <laughs> wat we ermee deden, werk ook al niet meer. Maar op een gegeven moment ging het in de vadersbak. Of het ging weg vroeger. En als je veertien bent, ja, dan denk je niet meer na. Niet denk je niet meer na? Denk je niet meer na. En mijn ouders gooiden dat al weg. Die vonden het erg duidelijk dat ik dat deed. Maar toen kwamen we dit bunkers en zo.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 Je kon alles doen wat je wilde eigenlijk. Hè? Ja, er werd van alles in de duin uitgevrouten. Uh, ja, er werd de... gestroopt. en ja, uh, nou ja. ja, Noem het maar op. Nou ja, dat, dat kom je ook vaak van tegen. Ja, stropers? Kom je stropers tegen, ja. Dat hebben we vaak meegemaakt. Ja. Eh, tot je dan, eh, maar stropen ja, op konijnen, verzanten, dat uh, soort dingen? Damherten. Ook herten. Dat werd ook uh, gestroopt. Mm -hmm. hebben we hebben vaak een omweg moeten maken... omdat wij uh, toch uh, schoten hoorden in, in, in, in de verte. Toen dachten we wegwezen. Wegwezen hier.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 En de informatie. En uh, nogmaals, mensen die willen weten wat er met bunkers gebeurt en hoe ze ervoor staan, ga kijken op die tracker. Ja. En uh, ze kunnen volgens mij ook via Zandvoort op uh, een uh, foto. Uh, ja, uiteraard. Ja, Zeker uh, ja, komen. Goed. Is goed. Dank je wel voor uw graag gedaan. Dank je wel. Uh, we gaan luisteren naar muziek. Volgens mij naar Rosanna Vastola Al ritmo del Sol.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 en de laatste keer ben ik naar het wapen gegaan op, uh, op een uh, zangavond. En heb gezegd: Van nou, waar is die Als bel? Lief. geef er even een ring al aan en uh, doe even een rondje. Ja, hoe is dat? Het is, is natuurlijk, dat? kijk, men betaalt ook maar 14,50. Ja, het is met een volgericht, een, een goede moot vis. Nou, koop een stuk kabeljauw uh, ja. bij, bij de supermarkt van, uh, van een halve pond. Ja. En, en verser dan dit kan je dan, niet krijgen? Hè? Nee, dan, dan zie je wat het kost.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 Maar uh, ja, ik, uh, ik ben er ja, uh, gezond uh, en wel uh, doorheen gegaan. Nou ja, dat is natuurlijk, ik, jij werkt volgens mij ook zelf in de horeca. Ja, dus, uh, ja, dat, ja, dat ik heeft zit, natuurlijk ik ook zit, wel. Nou, uh, bij Excel, ja, dat, is, dat is wel een, een, een, uh, een heel raar iets natuurlijk. Je wil, uh, ik, ik werk in de keuken, ik ben kok en uh, je wil lekker eten maken. En ja, dan sta je tegen, tijdens zo'n periode. sta je. Uh,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 Je kiest ja. ervoor om samen te werken. Nou, uh, Hoe mooi is het niet voor uh, kinderen om dat te zien. En, uh, en dat uh, te beleven met elkaar. Nou ja, het ja, en ook voor de leerkracht. Uh, ja, die, ja, het is, die, het is voor iedereen. Ook, zijn, het is echt... Uh, ja. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik, ik hoor het al. Dat gaat helemaal goed komen met jullie. Zeker weten. Uh, ik wens jullie heel veel plezier met de, de samen, het samenkomen van de scholen.